En een snelle shout-out naar alle beren die op het moment in hun winterslaap zijn. Ja. Die mogen er zijn. Wat je van beren leren kan. Zeker. Beren zijn masters, hoor. Echt wel. Beren zijn gevaarlijk. Ja. Master beren. <laughs> maar uh, ik zou zeggen, brand los. Ja, uh, ga los, Gooi branden. mij in het diepe. Ja, ik ga jou in het diepe gooien. Hè? Zonder koord, zonder touw aan mijn been. Ja, gewoon hup. Face first. We in, schoppen je van het rafijn af. In de klif. Ja. Ja. Nooit meer ja. terugkomen. Nooit meer terug. Zien Zoek je weg terug. terug. Gaat niet lukken. Gaat het niet worden. 1200 opgedonderd. Ja, want dan gaan we, gaan we weer een filmpje uitleggen. Dit keer ga ik aan jou uitleggen. Hè? Stardust. Zeker. En, en, en toen je de naam Stardust zei, was ik excited. Ja. Want dat is ook de naam namelijk voor PCP, ook wel angle dust. En dat is een drug waar je helemaal gek van wordt. Oké, okay, maar en, dat... Uh, dat, ik heb dat ik heb, we zijn uit, bij, uit de volksmond uh, zijn we helemaal niet politiek. En drugs, dat, uh, dat laten we allemaal jou over. Van Wil je dat doen? Dan doe je dat lekker. Je dat lekker. En als je He? het niet wil doen, dan doe je het lekker niet. Ja. He? Maar wij kunnen PCP bij deze heel erg aanraden, hè? Luisteraartjes. Heel erg. Maar dat is, dat is dan wat ik niet moet doen, waarschijnlijk. Dat moet je dus niet doen, nee. Oké. Okay. Nou, misschien uh, is het een hele leuke drug. Misschien kun je het ja, er aanraden. Misschien word je ook een beetje gekkie. Dus. Dan weet je dat. Ja. Dus dat tot voor alle drugspromoties van vandaag? Ja, ik... ik of, vind... of, of heb je nog iets dat je moet aanraden aan ja, ja, ik kan op zich... Plektor Heroin. Dat is ook wel een goede. Dat is ook wel, ja, een, ja, wel ja. lekker, hè? Ja. ja. ja. En uh, stuur even een mailtje als je, dat nou, uh, als je nou even een nummertje daarvoor wilt hebben. Want die, die hebben wij zeker. Uit volksmond. At gmail.com. Ja, <laughs> zeker. Ja. We dat nummertje? Heroin, dat hebben wij. Ja. <laughs> Oké, okay. ja. dan weten we het. Ja. ook gelijk. <laughs> ja. En ben je nou ja. uh, als autoriteit aan het meelijsten? Vinden we allemaal helemaal prima. Stuur ook even, ja, even een, een mailtje als je ook even ja. fix wilt. Ja. Want we weten best dat jij best hard aan het werk bent. Ja. En je, en je kan best wat het. ontspanning gebruiken. <laughs> <laughs> nou goed. Ja. Into the film? Ja, laten we het doen. Oké, okay, ja. into the film. Ja, heel goed.